Alles dan niets is feitelijk onvermijdelijk. Want zelfs ons begrip van eeuwigheid is maar tijdelijk. Het heelal is voor ons het alles in het universum. Of is ons heelal slechts een fractie van een heel multiversum? En alles wat begint zal ooit een einde moeten komen Noem het maar een cliché, maar hey, je zal het niet ontkomen Of voorkomen in je dromen, als je daar voor eeuwig valt Zonder uit de grond te raken, tot je weg in je wakker schalt dan word je wakker in de derde dimensie. Het gaat like eindeloos, maar toch er was een interventie. En wat leer je daarvan? Waarschijnlijk meer dan je denkt. Je hele wereld is alleen maar wat jouw, wat jouw waarneming je schenkt. En wat je waarneemt is niets, al werken al je zintuigen. De realiteit is zo ongrijpbaar als je dromen en duigen. Wat is alles? Is alles slechts alles wat we weten? Dan is onze wereld slechts de afstand die we kunnen meten en ook onderzoeken. Maar een driehoek houdt drie hoeken. Dus het lijkt me niet zo zinnig naar een vierde hoek te zoeken. Niet zolang we allemaal in drie dimensies vastzitten. Want we nu de tijd ons meest kan gaan meten zich vastklitten, laat staan verplaatsen Want er is maar één richting Naar het einde door een trechter Met een nauwe verdichting Met of zonder verlichting Het kan een mens neurotisch maken Maar geen vorm van verzet Zal onze tijdscode kraken Dus komen met de Maar blijf al scherp en een leg Want tijd is de enige route Die niemand jou voorspekt En ook niemand jou voor is Een deur waar niemand door is Zo zingen wij het liedje uit Maar hoor eens die gores Van alles er niets is spijtelijk onvermijdelijk Zelfs ons begrip van eeuwigheid is maar tijdelijk en heelal is voor het alles in het universum Of is ons een heelal slechts een fractie van een heel multiversum we hebben nu nog onbegrijpelijk veel tijd voor de boeg. Dus niemand hoeft het eind te vrezen, het schijt genoeg. Maar als alles zal verlopen zoals de wetenschap berekent, wat hebben wij de mensen aan het eind der tijd betekend? Wat was het nut en vindt er iets van ons voortgang? Is er nog een ontsnapping? Is er een geheime doorgang? Theoretisch gezien kan ergens een punt zijn waar twee universum samenkomen. Het zou een stunt zijn om door ontsnapping voor te leven in een parallele wereld. Zou dan nou alles weer opnieuw beginnen? Weer oorlog, weer geld. We wonen daar alweer zoals en zo ja, wie zijn er dan? Zijn er veel planeten vol? Zo zijn daar heel weinig van. Meer vragen dan antwoord. De zand lopen zakvoort. Het leven lijkt het logisch als je alles compact wordt. Maar hoe meer je weet, hoe meer jij erachter komt dat je te weinig weet. Er vallen jouw gedachten prompt om dit alles te bevatten. Want van alles naar niets lijkt omgekeerde creativiteit van kunst naar kiets. De hele gunst bleek niets, dan de iets destructiefs. We leven in een brief die eindigt met farwel veel liefs. Dus als je zegt dat er meer is, nou dan hoop ik dat van harte. En zo niet zal niemand lijden in het eeuwige zwarte. Want als alles de reden heeft, en is het einde open. Dan word je wereld als je die voor je geboorte hebt gevoeld. Van alles naar niets, van alles naar niets, van alles naar niets, van alles naar niets, van alles van niets naar alles. Van alles naar niets, van alles naar niets, van alles naar niets, van alles naar niets, van alles naar niets, alles van niets naar alles, alles, alles.